We beginnen met het chauffeurgeluid. Verder met het Shabbat Shalom en laten we dan het Shema zingen. Shema Israel. Jawe, Eloheinu Jawe, Echad, Baruch, schemke, wolk,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 Amen. Zullen we Psalm 92 zingen? Voor aanstaande Sabbat willen we ook weer een dienst houden. En op de zondag, dat is dan Shavuot, dan willen we ook gewoon een dienst houden. Maar dat lijkt me wel mooi om met Pinksteren ook een dienst te houden. In de woestijn Sinaï in de tent der samenkomsten sprak de eeuwige tot Mozes op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar naar de uittocht uit Egypte. Tel het totaal van de hele gemeenschap van de kinderen van Israël. Volgens hun families, volgens hun stamhuizen en naar hun namen. Moos en Aaron liepen, riepen het volk bijeen en droegen de afstandelingen op om hun volk te tellen. Iedere man van 20 jaar en ouder naar zijn familie. Zij die geteld werden van de stam van Ruben waren 46.500. Zij die geteld werden van de stam Simeon waren 59.300. Zij die geteld werden in de stam van Gad waren 45.650. Zij die geteld werden in de stam van Judah waren 74.600. Zij die geteld werden in de stam van Issachar waren 54.400. Zij die geteld werden in de stam van Zebulon waren 57.400. Zij die geteld werden in de stam van Ephraim waren 40.500. Zij die geteld werden in de stam van Manasseh waren 32.200. Zij die geteld werden in de stam van Benjamin waren 45.400. Zij die geteld werden in de stam van Asser waren 41.500. Zij die geteld werden in de stam van Naphtali waren 53.400. Alle kinderen van Israël die geteld werden waren 603.550. De Levieten waren niet geteld. De eeuw sprak tot Mozes, stelde de Levieten aan over de ark en alles wat daarbij hoort. De Levieten moeten de ark en de tent opbouwen, afbreken en vervoeren en weer opbouwen. Zo moeten zij de ark bewaken. En de kinderen van Israël deden zoals de eeuwige Mozes geboren had. Zo deden zij het. De eeuw sprak tot Mozes en Aaron, de kinderen van Israël moeten zich organiseren. Ieder bij zijn vader met zijn familie en stam. Ten oosten van de Ark zullen gelegerd zijn de stam van Judah, daarnaast de stam van Issachar, daarnaast de, van Zebul, de stam van Zebulon. Ten zuiden van de Ark zullen gelegerd zijn de stam Ruben, daarnaast de stam Simeon en daarnaast de stam van Gath. Levi te trekken op in het midden met de Ark. Ten westen van de Ark zullen gelegerd zijn de stam van Evera, daarnaast de stam van Manasseh en daarnaast de stam van Benjamin. Ten noorden van de ark zullen gelegerd zijn de stam van Dan, daarnaast de stam van Azer, en daarnaast de stam van Naphtali. De kinderen van Israël deden zoals de het geboden had. Ze trokken ze op met de ark in hun midden. Het zijn nakomelingen van Aaron en Moosje. Op de dag toe, de, de Eeuw sprak met Moosje op de berg Sinaï. De zonen van Aaron waren de eerstgeborenen Nadab en verder Abnehu, Eleazar en Intar. Nabdab en Abihu waren gestorven doordat zij vreemd vuur voor de eeuw gebrachten, zodat Eliezer en Ikma de priesters waren samen met hun vader Aaron. De eeuw sprak tot Mozes: Ik heb de Levieten voor mij genomen uit het midden van het volk, in de plaats van de eerstgeborene. Iedere eerstgeborene is voor mij vanaf de dag dat ik de eerstgeborene in Egypte doodde. Iedere eerstgeborene, mens of dier, is voor mij. Maar nu neem ik een plaats in de stam van Levi. Zij zullen mij dienen. In de eeuw sprak tot Mozes: Tel alle eerstgeboren kinderen en neem voor elk van hen één uit de stam van Levi. En hij telde alle eerstgeboren jongens, dat waren 22.273. En alle levieten waren 22.100. Eén levit zal ik nemen als lossing voor een eerstgeboren jongen. Voor 273 eerstgeboren jongens. En voor geen liefde is, zal je vijf cirkels op scheld betalen aan Adon en Zijn Ik wilde nog uh, Psalm 67 voorlezen, een psalm, een lied voor de koorleider bij snare spel. God zij ons genadig en zegen ons en doet zijn aangezicht over ons lichten, Selah. Dan zal men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw hel. De volken zullen u, o God, loven, de volken zullen u loven, zij allen. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De naadzin op de aarde zult u leiden. Sela. De volken zullen u ook God loven. De volken zullen u loven. Zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God onze God zegent ons. God zegent ons. En alle einde de aarde zullen hem vrezen. Amen. Willen we gaan zingen? Willen we eerst een kinderlied zingen? Diep, diep als de zee. En dan, ik zal opgaan naar Gods huis. Shalom hamasiach en hoor o Israël. Laten we samen... Bidden. Ik wilde een heel klein stukje ingaan op Parasha. Het grootste gedeelte is al voorgelezen op Gries, Grace. Dus dat ga ik niet opnieuw eigenlijk helemaal lezen. Er moet een telling gehouden worden onder alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Er staat ergens anders staat dus dat de priesters die werden geteld van 20 jaar tot en met 50 jaar. Dus de, de werkzame tijd zeg maar voor de Israëlieten was maar 30 jaar. Dat is natuurlijk erg kort. Dus dat is best wel opmerkelijk van dat er maar 30 jaar gerekend wordt. Dat dus een priester dient in de tabernakel of in de tempel. Of dat ook gold voor het normale leven, dat staat er niet. Dus dat weet ik eigenlijk Soms wordt er het, het 60 jaar genoemd. Dus dat er van 20 tot 60 jaar geteld wordt. Maar ja, in dit geval staat er alleen van 20 jaar een ouder. Dus ik ga ervan uit dat het ook de ouderen zijn geweest. In ieder geval, ze worden allemaal opgeschreven. Met naam en toenaam staat erbij geordend naar geslacht en familie en ingedeeld naar de legerafdelingen. Nou, er zijn een paar opmerkelijke dingen. Er wordt uit elke stam wordt er dus iemand aan het hoofd gezet, die dus ook gelijk de legeraanvoerder wordt. Nou, die heb ik eventjes opgeschreven. Dat is Eliseur bij Ruben, C. Lumiel bij Simeon, Nachson bij Juda, Netanel bij Issachar, bij Zebul eliab bij Jozef, er komen er twee, uit Ephraim 1 en uit Vanassa 1, uit Ephraim Elisama, uit Manasseh Gamriel, uit Benjamin Abidan uit Dan Achiezer, uit Aser Pagiel, uit Gad Aljasaf, uit Naftali Achira. En dit zijn de Esliten die het meeste aanzien genieten. Dus die waren al, ja, een soort van leiders van het volk. En die komen dus ook aan het hoofd van de stam te staan en die krijgen het bevel over de leegingheid. Nou, die melden, die worden bij elkaar geroepen en op... Op dat moment krijgen ze dus de opdracht om dus de telling te gaan doen. Maar de telling die mocht niet zomaar. Ik heb even hier de getallen op een rijtje gezet. Dus dan zie je dus: er staan ook bij, zeg maar, dus Juda met Issachar en Zebulon. Die moesten dus aan de oostkant gaan liggen van de tabernakel. Ruben en Simeon en Gad aan de zuidkant. Ephraim en en Benjamin aan de westkant. En dan Aser en Naftali aan de noordkant. En Levi, dat was dan, die lagen in het midden. En die hadden dan ook een aantal nakomelingen. In ieder geval, er moest ook een prijs betaald worden. Het staat iedere keer als er een voorstelling plaatsvindt, dat was, staat ook in de Torah, dat er dan een prijs betaald moet worden per hoofd van degene die geteld wordt. Nou, ik kwam dit plaatje kwam ik tegen. Die zei, nou, zo zijn ze dus gelegerd volgens hem. En dat is precies een kruis. Dat is alvast een soort kijkje naar wat Yeshua gaat doen die aan het kruis hangt. En ik vond het walgelijk, eerlijk gezegd. Ik denk, het staat niet eens in de Bijbel, dit hele verhaal. Dus ik denk, nou, wat staat er nou precies? Het staat dat ze naast elkaar geleverd zijn. Ik kreeg het ook voorgelezen. Dat ze naast elkaar, dus zoals Ruben, die ligt dus zeg maar ten zuiden. En naast Ruben liggen Simeon en Gad. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Niet in de vorm van een kruis. Ja, met heel veel fantasie kun je hier een kruis van maken, Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. En je ziet ook de tabernakel lag in het midden. En dan de nakomelingen van uh, Mozes en Aaron, dus van de levieten, liggen hier dus rondomheen. Moze en Aaron en hun verslag vandaag aan deze kant. Dus zo is alles opgedeeld en zijn ze ook opgesloten. In het geval van het kruis, als je hier... Nou, je hebt dus vier kanten waar je dus heel makkelijk aangevallen kan worden. Nou, dat is gewoon belachelijk. Geen enkele legeraanvoerder zal zijn volk zo opstellen, denk ik, van, dat je zo aan, aan alle kanten eigenlijk uh, onbeschermd bent. Nee, je gaat zo zorgen dat je een schil om de hele... Uh, ...belangrijkste dingen heb. En dat is ook in dit geval zo. Nou, dan wil ik overschakelen naar... ...waar we het echt over gaan hebben eigenlijk. En dat is de, de hemelvaart. Het is natuurlijk afgelopen week geweest, de hemelvaart. De verdekening daarvan. En er zitten toch wel wat, wat mooie leerpuntjes in. Dus ik dacht, nou, ik ga even stilstaan. En ik begin eigenlijk bij het moment dat hij opgewekt wordt. Er staat, en toen Jezus opgestaan was, smog vroeg op de eerste dag van de week, staat in Marcus 16, vers 9, verscheen dus de eerste Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Nou, in de grondtekst staat heel wat anders. En toen Jezus opgewekt was, staat er, hè? dus hij is niet opgestaan zelf, maar hij is opgewekt, Door God vroeg, op de eerste Sabbat na de Nieuwe Maan, heb ik erbij gezet, verscheen dus de eerste Maria Magdalena. Hè? Dus er staat niet op de eerste dag van de week, er staat eerste, maar van de week, daar staat gewoon sabbat, sabbaton. En op een gegeven moment is het er ingeslopen, honderden jaren na Christus is het ingeslopen, dat je de sabbaton ook kan vertalen met de week volgens de Grieken, het staat helemaal nergens op, staat gewoon sabbat. Nee, een sabbat is geen, is geen week. Het is gewoon de zevende dag van de week en daar is hij opgestaan. Er staat ook in Handelingen 20, vers 7, omdat al deze teksten gebruikt worden om dus de zondag te promoten, zeg maar. En daar staat dus op de eerste... Dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Nou, ook daar, dat staat er niet, hè. er staat Mia, er staat niet, proton is eerste. Dat wordt hier gebruikt, hè, op de eerste van de dag van de week. Er staat er proton, sabbaton, maar hier staat Mia, dat is gewoon één of enige sabbat. Dus op een sabbat, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe omdat hij de volgende dag eindelijk zijn toestang voortdure tot zondagochtend, tot middernacht, maar dan stort de jongen uit dat venster, en hij sprak daarna, sprak hij dus, nadat hij de jongen opgewekt had, sprak hij dus tot het ochtend voor. dus tot zondagochtend, want de zondag was gewoon een werkdag, dus iedereen weer aan de slag. In Korinthe 16, vers 2 wordt ook heel vaak aangehaald van CINRAL, Paulus geeft de opdracht om op de zondagochtend iets apart te leggen, om de gave, maar ook daar staat het niet, Er staat gewoon op een. Sabbat moet ieder van u zich iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen ligt. Dus er is niks mis mee om dus op de Sabbat dus iets opzij te leggen voor een goed doel of voor de werken van de Heer. Opdat de inzamelingen niet dan pas gehouden worden wanneer je gekomen bent, zijn Paulus. Hij wil dat de mensen voorbereid zijn en niet dat als hij komt, dat ineens, oh ja, dat is waar ook, dat zouden we doen. En dat het dan ineens... Dus dat bespaart hem een soort verlegenheid, maar ook de mensen zelfs. Nou, Maria Magdalene die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, aan de discipelen, die treurden en huilden. Het staat er een bij elkaar in de bovenzaal. En ze horen dus het verhaal van dat Yeshua leeft en dat hij daar gezien is. En zij geloven het niet. Ze al eerder bij het stilstaan. Ze vonden kletspraat, vrouwenpraat belachelijk. Hoe kom je erbij? Het is gewoon een van de raar verhaal. Maar daarna komen de twee anderen die dus naar Emmaus gingen, Die krijgen ook een openbaring. Dat Joshua meeloopt en sterker nog het hele verhaal vertelt, hoe het echt in elkaar zit. Zij gingen het ook berichten, staat en hier staat, maar zij geloofden ook hen niet. Nou, dat is niet wat in de andere evangelie staat. Daar staat als, uh, op het moment dat ze aankomen en het vertellen, dan horen ze dat hij opgewekt is. Hè, dat hij al aan meerdere verschenen is, met name aan Petrus. Maar hier staat in Marcus van dat ook die Emmausgenoten niet geloofden. En later komt hij dus in die zaal waar dus die elven waren. En dan krijgen ze echt een, een, nou ja, een schrobbering, zeg maar. Want hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart. Omdat ze niet geloofd hadden, die hen gezien hadden. nadat hij opgewekt was. Dus het was toch wel erg moeilijk om dus de, de ziekte te overtuigen. van iets wat je werkelijk gezien had. En dan krijgen ze de opdracht om dus heen te gaan in de wereld. weet ik het Evangelie aan alle? Elk staat er eigenlijk. Creatie het is vertaald met schepselen. En dan dacht ik, hé, hey, dat is apart, zeg. Je zou eigenlijk verwachten van, verkomen dat alle evangelie aan alle mensen. Maar dat staat er niet, er staat schepselen. Zou dit betekenen dat je ook aan dieren het evangelie moet verkondigen? Nou ja, ik vond het een beetje een vreemde vertaling, een vreemde opmerking. Dus misschien is dat leuk om daar nog eens een keer over na te praten. En dan staat er, wie gedoopt zal zijn en geloof zal hebben zal zames worden. Maar wie niet geloof zal hebben zal gedoemd worden. Nou, ik weet niet bij wie dat goed in de oor ging. Maar het staat er niet namelijk. Er staat: wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal gedoopt worden. Er wordt dus gedoopt in de kerken. En dan hopen ze dat mensen tot geloof zullen komen. Maar het staat anders in de Bijbel. Het staat echt heel duidelijk: je moet eerst geloof hebben en dan gedoopt worden. En dan zullen ze zalig worden. En niet andersom. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Dat is gewoon een vaststaand feit. In mijn naam. Zullen ze demonen uitdrijven in vreemde talen? Zullen ze spreken? Slangen zullen ze oppakken en als ze in de doodlok zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Of zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dus niet misschien, maar zij zullen gewoon gezond worden. Nou, dat heeft Paulus meegemaakt. Paulus had Siburg geleden. En ze komen dus op een eiland. Om dus weer droog te worden, wordt er een vuur aangestoken. En Paulus die helpt dus met het spokker van takken. En hij gooit wat op het vuur en op het moment dat hij die kak op het vuur gooit, komt er een adder uit en een beet zich vast in zijn hand. En omdat hij bij het vuur stond, was het voor iedereen dus te zien. Hè? Want ja, dat zie je gewoon, dat het gebeurt. De eilandbewoners, die kregen gelijk het idee van, daar ah, moet dan een uh, moordenaar zijn. Want ja, hij mag niet ontsnappen, hij is aan onder zee, maar dan zie je, dan wordt hij toch gestraft. Ze zorgen er toch voor dat hij dan door een adder gebeten wordt en dat hij dan alsnog sterft. Nou, dat gebeurt niet. Er gebeurt helemaal niets. En dan slaan ze om en denken ze van, oh, dat is de God. Dat is heel apart of het is een heel slecht mens en gebeurt er niet wat ze verwachten, nou, dan moet het ineens een God zijn. Nou, de gaat daar heel erg goed mee om en die uh, vertelt ook wat er dus werkt aan de hand is. En Yeshua die is dus nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En daar sluit maken ze eigenlijk mee af. En de discipelen gingen overal heen om te prediken. En ze werden gezegend en het woord werd bevestigd door de tekenen die erop waren. Lucas, die beschrijft de dingen iets anders. Want toen ze erover spraken, stond Yeshua zelf in hun midden en in zijn vrede zijn, worden ze heel bang. En ze denken dat ze een geest zien. En dan vraagt hij zelfs: Waarom zijn we zo in verwarring? En hoe komt het dat jullie zulke rare gedachten in je hart hebben? Hij krijgt ze niet overtuigd. Hij probeert het zelfs met hun, zijn handen en zijn voeten, omdat ze de wonden zien en dan. Nou, kijk nou zelf, hé, raak mij aan. Ja, raak met name die wonden aan, zodat je echt weet dat ik het ben. Dat helpt ook niks. Als laatste geeft hij van, nou, geef me dan maar is te eten. Dan kun je zien dat ik geen geest ben. Hij eet wat. En dan komen ze eigenlijk tot de ontdekking van, hey, het is toch de Siwa. En dan weten ze dat hij het is die dus opgelucht is. En dan zegt hij tegen hen, en dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij je was. Dat alles vervuld moest worden. Wat overmaar geschreven staat in de wet van Mozen en in de profeten en in de psalm. En op dat moment opent hij hun verstand zodat ze het begrepen wat er stond. Nou, dat moet een geweldig moment zijn geweest voor de discipline, om op dat moment eigenlijk dus te ontdekken dat alles wat ze dus gehoord hadden betrekking had op de Shuma. En dat hun daar gewoon deelgenoot van waren. He, hun hebben meegelopen, hun hebben aangehoord en nooit de connectie gelegd. Met alles wat ze dus van Muzer aan gehoord hadden. En hij legt dus uit: van zo staat er geschreven, en zo moest de Christus leiden, en uit de doden opstaan op de derde dag. Zoals hij ook gedaan heeft. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving verzonnen worden. En jullie starten bij Jeruzalem, want daar zijn jullie. En van daaruit zal het zich uitspreiden over heel de aarde. En het mooie is dat hij dan zegt: U bent van deze dingen getuige. En wat moet een getuige doen? Die moet getuigen. Als je niet getuigt van de dingen waar jij dus getuige van bent, dan ben je een slechte getuige. Of als jij de dingen verkeerd vertelt, dan ben je ook een slechte getuige. En dat hoor je ook wel eens bij politiemensen. Die zeggen, nou, de ene is een hele goede getuige, die kan precies terughalen wat er gebeurd is en het duidelijk uiteenleggen. Die kan het duidelijk vertellen van: ik heb dat en dat gezien. Andere mensen die zijn gewoon hele slechte getuigen. Die hebben wel wat gezien, maar kunnen het eigenlijk of niet vertellen, of ze vertellen het in krom. of ze vertellen het helemaal verkeerd. Je hebt er ook hele mooie testen van, ik heb ze zelf ook als gemaakt en dan zie je dus dat er dus een aanrijding gebeurt en dan moet je later vertellen nou, wat heb je nou precies gezien. En Het verpande is dat je dus hoort van die, van die mensen dat heel vaak, als bijvoorbeeld een rode auto is, dat mensen zeggen, nou, er komt een zwarte auto. Dus dat ze zelfs de kleur van auto's helemaal verkeerd hebben, dat wordt dan blijkbaar niet opgeslagen op een hele aparte manier. Dus het getuigen zijn, een goede getuige zijn, dat is nog een... Pak apart zou je zeggen. Dan krijgen ze de belofte van de vader dat ze dus met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden en dat gedenkt is met de Pinksterenfeest. En hij gaat met hen naar buiten, naar betalingen en hij hield zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij dus hen zegende, wordt hij dus opgenomen in de heilige. 1, vers 18 zegt: en hij is de hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, dus het lichaam is de gemeente, hij, in het begin is de eerstgeborene uit de doden. omdat er in allen, in alles, de eerste zou zijn. Dus hij is niet het begin van alles, maar hij was de eerstgeborene uit de doden. Dus voor hem is er nog nooit ook iemand in de hemel gekomen. En zij aanbaden, eerden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Handelingen. Gaat er ook even een klein stukje over. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jésus begon is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij, door de Heilige Geest aan de apostel. die ja, hij uitgekozen had, opdracht had hij gegeven. Nou, die opdracht hebben we niet voorgelezen. Ze krijgen een zendingsopdracht. om dus overal het evangelie te gaan brengen en te verkondigen. En ze moeten beginnen in Jeruzalem. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmisbaar. Onmiskenbare bewijzen. Dus hij is begonnen eerst met door hen, ja, door eigenlijk ineens in de midden te staan, zonder dus gebruik te maken van de deur. Hij stond daar ineens. Dat moet al een enorme indruk gemaakt hebben. Het gekke is dat ze daar bang van worden. Dan heeft hij geprobeerd om door middel van zijn wonden in zijn handen en zijn voeten te laten zien: nee, ik ben het echt. En ten laatste door wat te eten. Nou, dat zijn onmiskenbare bewijzen die hij heeft laten zien: van ik ben echt wie ik zeg dat ik ben. Nou, dat heeft hij veertig dagen gedaan. Hij heeft hem gezien, hij heeft gesproken, hij heeft dingen uitgelegd. Hij heeft het, uh, hun ogen en hun oren geopend, zeg maar, om dus te laten zien wat er in het Oude Testament stond in de nacht. En dat dat allemaal over het koninkrijk van God ging en over hem. En toen hij met hen samen was, heeft hij hun bevolen dat ze niet uit hun weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Dat net voorgelezen, dat heeft hij echt gezegd. Hij zei, luister, je moet wachten totdat je dus gevuld zal worden van de kracht uit de hoogte. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus, en daar wachten ze op, daarvoor leven ze in Jeruzalem. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, dat is dus op weg naar dus dat Jesuwa opgenomen zou worden in de hemel. En ze lopen daar naartoe en ze vragen hem: Heer, zult u in deze tijd de Israël-Koninkrijk weer gaan staan? Want dat hielp hun natuurlijk enorm bezig, want hij had het steeds over het Koninkrijk. Maar wanneer zou dat nog plaatsvinden? En ik kan me dan levendig voorstellen dat ze dat, als je dat steeds hoort, dat je soort heeft over het Koninkrijk en dat hij dus helemaal zal gaan regeren. Ja, dan wil je weten, meer, maar wanneer is dat dan? He? En nu er zoiets bijzonders is gebeurd. Want eerst dachten ze dat alles voorbij was, dat er een heel een hoop verdwenen was, omdat hij overleden was. En na drie dagen maken ze iets mee wat onvoorstelbaar is. Dat hij dus opgewekt wordt. En dat niet alleen, maar dat hij dus gewoon ja, overal kan verschijnen. Hè, zonder gebruik te maken van deuren of van ramen of wat ook. Hij, ja, hij heeft gewoon een lichaam. Maar hij heeft geen lichaam meer van deze wereld. Zijn. Dus ze merken dat hij dus niet meer van deze wereld is. Maar dat hij nog steeds gewoon aanspreekbaar is. Hij heeft kunnen met hem praten. En met hem overleggen, ze krijgen les van hem, maar er zijn dingen enorm veranderd. En dan snap je dat ze dus in hun hart gaan vragen, nou, nu zijn er zoveel dingen veranderd, nu is het, nou, nou kan het niet ver meer zijn. Het moet nou zo dichtbij zijn, dat koninkrijk, wanneer zou het nou plaatsvinden? Dat moet dan, ja misschien kunnen we dat nog wel meemaken. Ik denk dat wij met dezelfde vraag hadden gezeten en dat ook gesteld zouden hebben, denk ik. Het is in de kerken is dat heel erg veel verguist geworden. Dat is toch een beetje als een stel dommerikken afgeschilderd. van Dat ze al die tijd met hem samen waren geweest en dat ze nog steeds niet snappen hoe het in elkaar zat. En dat ze niet snappen dat het over een geestelijk koninkrijk ging en niet over een aardskoninkrijk. Nou, ik denk nog steeds dat het gewoon over het koninkrijk gaat hier op de wereld. Zo staat het ook. Hij komt terug om het koninkrijk hier op de aarde te stichten en niet een of ander geestelijk koninkrijk. Het geestelijke koninkrijk is in principe de gemeente. De gemeente is hem, het lichaam van Yeshua. Hebreën 10 vers 37 zegt, want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitbuiten. Paulus die dacht ook, die geeft ook heel veel opdrachten, helemaal in het kader van dat het nog maar een hele korte tijd is en dan komt Yeshua terug. En dan wordt het koninkrijk gesticht. Dus heel veel opdrachten die hij geeft, zijn gebed in zijn gedachten van dat Yeshua heel snel terugkomt. Dus vandaar ook zijn opmerking van misluisteren, als je het voor elkaar krijgt om niet met de fout te trouwen, laat het achterwege, hoor. Het is nog maar zo'n korte tijd, dan kun je al die tijd die je nog hebt, kun je besteden in het koninkrijk van God. En proberen zoveel mogelijk mensen te bewegen om tot geloof te komen. Dat was de insteek van Paulus. Dat hij het fout had, ja, dat staat nergens beschreven, maar dat hebben we wel geconcludeerd. Dat is nou 2000 jaar na dato. Ook Petrus zag dat. Nou, daar staat dan in 1 Corinthië, van wat u de dingen betreft waarover ik geschreven heb. Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. In principe gaat hij hiermee in tegen het, de scheppingsorde die God zelf gegeven had. Dat dus de mensen zich moesten vermenigvuldigen. Als iedereen dus geluisterd had naar Paulus, dan waren er bijna geen christenen meer geweest op wilde aarde. En hij zei: Het komt u niet toe, zegt hij dan. De tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Nou, dat is toch een beetje frappant, hè, van als hij dus ook God zou zijn, dan is het frappant dat hij dus niet weet welke tijden en gelegenheden er zijn wanneer hij zelf terugkomt. Yeshua was in zijn verheerlijkte staat, bij de voorbereiding was ik dus ook een aantal, uh, een aantal theologen, ik een beetje op zoek, en dan staat er ook voor, ja, natuurlijk wist hij dat niet, want hij was dus uh, in zijn vernederde staat, maar nee, in dit geval was hij in zijn verheerlijkte staat. Want hij was al opgewekt, hij had al een totaal ander lichaam, die niet gebonden was aan de wetten van, van de wereld. Hij was de eerstgeborene uit de dodenstaat en had een onsterfelijk lichaam, en hij was niet meer gebonden aan de wereldse wetten. Toch weet hij dit niet. Dus dat is toch wel een uh, opmerkelijk iets. Maar, zegt hij, u wilt de kracht van haar heilige ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Rusland als in heel Judea, en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Zij dus geeft ook een soort volgorde aan. Want over de prediking die moet plaatsvinden. Zij begint in Jeruzalem. Dan breid je het uit naar heel Judea. Dan Samaria. En dan ga je naar de rest van de wereld. Nou dat is ook zo gebeurd. Hij zegt dit. En hij wordt opgenomen terwijl zij het zagen. En, nou, ze zien hem dus naar boven gaan. En er komt een wolk aan. En die gaat ertussen zitten. En hun kunnen hem niet meer zien. Maar ze blijven kijken. En ik kan me dat volledig voorstellen dat je als gebiologeerd naar boven van wat zien we nou toch, wat, wat, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier dus dat duurt een poosje en dan ineens worden ze aangesproken door twee mannen, die bij hen staan in witte kleding, twee engelen en die spreken hen toe en zeggen, deze mannen, waarom sta je omhoog te kijken naar de hemel waarom doe je dat, deze Yeshua die van u opgenomen is naar de hemel die zal op dezelfde reis terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan het is ook zo'n zelde opmerking als die vrouwen krijgen op het moment dat ze dus naar het graf komen. En ik denk dat dezelfde Engelen zijn geweest, dat staat er niet. En die zeggen dan van, wat zoekt levende bij de doden? Dat is ook een soort verwijt van, waarom komen jullie hier? Je hebt toch gehoord wat hij gezegd heeft? En hier krijgen ze eigenlijk weer zo'n soort opmerking van, wat zijn jullie nou omhoog te kijken? Jullie weten toch dat hij terugkomt? Je hoeft hier toch niet te blijven staan? Kijk naar de toekomst, blijf niet hangen, blijf niet hangen. En dat dat een beetje de boodschap is. Nou, dan keren ze terug naar Jeruzalem. Van de berg die de Olijfweg genoemd wordt. Die bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Een klein stukje lopen. Ik denk, ja, hoe lang zal het duren? zijn? 20 minuten of zo? Of iets dus, in de buurt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal. Een de zaal van hun, En ze bleven daar. Namelijk Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Nippus en Thomas. Bartolomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alveus. Simon, Jacobus. Judas, de broer van de Jacobus. En daar, deze bleven allen eensgezind voor haar in de bidden en spreken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Het is ontzettend mooi om te horen dat ze dus sowieso eensgezind waren, omdat ze ook de verbindenis hadden met de vrouwen en met de moeder van Yeshua en met zijn broers. Dus zijn broers zijn ook tot geloof gekomen, die eerst heel erg afwijzend tegen hem staan stonden, waar Yeshua op een gegeven moment ook zegt van als zijn broers met hun moeder spreken, omdat ze het niet met hem eens zijn, dan zegt hij: Je moet luisteren, voor wie zijn mijn broers? En dan wijst hij naar de menigte. En dan zegt hij: in moet luisteren, degene die het als het wil doen, dat zijn mijn broers. En mijn moeder en mijn zusters. Maar gelukkig is dat veranderd. Er zijn zijn broers dus ook geloofsbroers geworden. Amen. Laten we 7:44 zingen. Vrede voor Jeruzalem. Dan wil ik de zegen uitspreken. Dat we zijn dan op op nog even ontvangen.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 Amen. Laten we dan nog zingen. En dit ram venisha ramassira.